Hier zijn we dan weer met RIT Radio en wel met het programma Het Spiritueel Praathuis van het Zessezintuig. Goedenavond. Ik wil natuurlijk eerst dan nog bedanken voor zijn uurtje hier vooraf. Want wat is dat voor een gespreker is die man, hè? En dat is een man die ouwe horen kan, denk ik wel eens. Maar ja, hij zegt ook, ik kom, ik zet uit vanaf het, het huis van Jan Steen. Zo noemde hij zelf. dus we zullen het daarvoor bedanken aannemen. Maar in ieder geval lieve Dondag, hartstikke weer bedankt voor jouw uitzending. En ik ga er nu weer een nieuwste tegenaan met jullie. En natuurlijk kijken wat we in dit uurtje willen van alles wat er zo aan me voorbij komt dat ik er antwoord op kan geven. Maar voor, en het is vandaag natuurlijk de 31ste mei, de laatste dag. Dus morgen beginnen we weer aan juni. En dan nog zeven maanden te gaan en dan zitten we alweer in het uh, 2011. Jongens, jongens, we gaan het vluchten. Onvoorstelbaar. En weer hebben we nou verhouding nog helemaal niet gehad. Maar ja, we nemen dat maar gewoon zoals het komt. We kunnen niet anders. Klaar heeft geen zin. Dus we nemen het leven gewoon als het komt. Net als de kaartjes vaak zeggen. En dat is gewoon het makkelijkste om, om overal mee om te gaan. Maar... Ik ga natuurlijk iedereen weer van harte welkom heten. En dat is Elise, vanuit België. Goedenavond, lieve Elise. Fijn dat je bent, bij ons, in ons midden. Dan natuurlijk ons Ineke, Goedenavond, lieve Ineke, Ook jij natuurlijk welkom. Dan is er natuurlijk Jan. Goedenavond, lieve Jan. Met de koelkast in, in, met de koelkast in zicht. Ook jij natuurlijk. Welkom, welkom. Ook Lares is Dag, lieve Lares fijn dat jij er bent en ons hechtje ons lieve is er natuurlijk ook dus ook jij lieve lieve fijn <tie> en dus nou Donat die uh, geeft het ook zelf riddelijk toe nou dus dat zalende is ook een ridder hè. een ridderadio zijn we allemaal ridders dus hij geeft het ook riddelijk toe wat ik natuurlijk zei dan is er natuurlijk uh, Minke Goedenavond, lieve Minke ook gezellig dat jij er weer bent. En dan Monique, zoals ik begreep heb, Monique heeft die operatie ondergaan en is het allemaal goed gegaan. Nou, dat is alleen maar hartstikke fijn dat het zo natuurlijk zo uh, is gelopen. Dan natuurlijk is er Theo. Goeienavond, lieve Theo. Ook fijn dat jij er bent natuurlijk. En ik wou gelijk even tegen je zeggen dat ik nu op dit moment drie aanmeldingen heb voor Rijkie 2. Er is één man bij en twee vrouwen. Dus misschien dat het nou toch leuk is voor jou om binnenkort dan toch die rijke twee te doen. Dus ik heb nu één man in AA en twee vrouwen. Dus dat is gewoon alleen maar gezellig. En dan kunnen we een keer een datum prikken in een vrij korte periode op de zondag. Dan is er natuurlijk uh, donder, maar die heb ik al bedankt. En die blijft natuurlijk nog een uurtje gezellig bij ons. En dan is er natuurlijk wel zesmeralda. Goedenavond, lieve Smeralda. Ja, jij dacht dat ik om 8 uur begon, maar je ja, doet ik op zaterdag. Die wens maar ik op zondag Dan gaan wij. Eh, maar op maandag ben ik er gewoon om 9 uur. Dan is er natuurlijk al stom. zei dat we een keer een nieuwe oven nodig hebben. Dan kan de kombi over weg en dan kan er in plaats een grote Amerikaanse koelkast staan. Goed idee, ha, ha, ha. Ja, dat is natuurlijk ook zo, hè. Dan is er natuurlijk uh, Esmeralda, die ben ik al aan het begroeten. Goedenavond, lieve, <lacht> lieve Es. En Es, zegt dat een grote gevulde Amerikaanse koelkast is natuurlijk nooit weg. En dan natuurlijk Tom, goedenavond, lieve Tom. Ook fijn dat jij er natuurlijk weer bent. Ik weet ben dat die trouwens Colinda zat er toen straks in, maar die is weg, zie ik wel. Maar die komt misschien, die luistert misschien wel, of ze moest misschien ergens naartoe. En dan wil ik natuurlijk ook als Elisabeth, die op dit moment weer heerlijk binnenkomt, uh, natuurlijk uh, van harte welkom heten. Gezellig dat je er weer bent, natuurlijk, lieve Elisabeth. En ik wil natuurlijk ook de lieve groet sturen hier vanuit Rijen naar de operator en het Reptrep. En aan alle mensen die op dit moment naar het programma zitten te luisteren. Een hele, hele goede avond. Nou, waar zullen we het vanavond zo over hebben? Er is natuurlijk best wel heel veel waar je het over kan hebben. Maar er is natuurlijk van alles wat er allemaal omheen gaat. En toch merk je dat er heel veel gebeurt in het leven waar je geen vat op hebt. Als ik dan zie dat mijn dochter kwam vandaag hier en die zei, Anita, en die zei, nou, wat er gisteren allemaal niet, nou wat, ik, nou, wat er allemaal niet gebeurt, hier in Rijen, ik hou het juist niet van mogelijk. Dus dat is hier bij ons Rijen Kapster, die heeft vroeger een kindje verloren, en die heeft een barst van een huis, ze heeft een bloeiende kapsalon, het is een mooie meid om te zien, maar ze heeft vroeger een kindje af moeten geven, de rest die resten had, toen ging haar man op een gegeven moment vandoor met een jongere vriendin, nu had ze een nieuwe man leren kennen, waar ze uh, nu maar kort mee samenwonen, waar ze heel gelukkig mee was. En die kreeg van de week in één een keer een, een, een slagader in en is overleden. Dan denk je toch, wij krijgen allemaal spakking. Hoe je het ook bekijkt, daarvoor laten we niet klagen, al hebben we het wat armer en hebben we niet altijd uh, alles in overvoet. Zolang we maar gezond blijven en dat we dat, dat, dat verschrikkelijke niet hoeven mee te maken in het leven, dan hebben we, zijn we toch ook gelukkig en de rijkste mens van de wereld. Of zie ik dat nou verkeerd? Maar zo, zo voel ik het wel. En daarvoor wil ik dat ook eventjes aan je kenbaar maken. Dat was nummer 1. En Nummer twee was een, een, een vriendinnetje van Femke en daar het zusje van. Die had er door gesneden, een landschijksbrief geschreven op internet in het Engels. Maar haar zusje had hem nog net op tijd gevonden. Nou, ook weer zoiets. Ik zei, oh, dat is nummer twee. En vanmorgen werd er een vrouwke, die op weg was, die de kinderen net naar school gebracht had, van de fiets afgereden en lag daar uh, midden op de weg en er moest een ziekenwagen bij komen. Dus hoe dat er nou afloopt, dat weten we ook natuurlijk niet. Nou, dat zijn dan nog weer drie gevallen, hier je gewoon zo even. In de twee minuten tijd te, uh, te horen krijgt en dan denk je bij jezelf: jongens, jongens wat moeten we toch, wat moeten wij toch gelukkig zijn met hetgeen wat we hebben? Wie is Femke? Femke is mijn kleindochter. Hoe niet? Femke is mijn kleindochter. Ik heb drie kinderen, en dat is Wilfred. Uh, Anita, dat is de oudste, die is uh, van 1966. Wilfred is van 1970. En Harold is van 1972. Nou, Anita die is getrouwd geweest met, met de stam, maar die man die werd ook verliefd op de vriendin van zijn broer. Dus dat meisje daar werd ongelukkig ongelukkig. Ze kon niet leven met de gedachte, hij wilde wel bij haar blijven, de kinderen hadden die vriendinnen erbij op houden. Nou, dat pikte dan niet en je, dus zodoende, dat was van de baan. Daar is heel veel vriend om gehad. Nou, Wilfred, die is uh, met Erika. Dat heeft ook een heel verhaal. Erika, die is. Uh, toen Wilfred negen maanden getrouwd was met Erika, ging Erika er niet tenminste althans. haar moeder nam maar mee naar België, naar uh, Limburg. En bracht haar niet meer, meer terug. En ik had het nog gezegd tegen haar, ze, ik ga een zondag met mijn moeder, het weekend met mijn moeder, naar Limburg toe. Ze zegt, als jij, uh, Erica, als je van haar wilt verhoudt, ga je niet mee. Want als je weggaat, kom je niet meer terug. En inderdaad, zondagavond belden ze op dat ze niet meer terugkwam. Nou, dat heeft zo'n een paar jaar geduurd. Nou, tot op een bepaald moment was, dat uh, zei tegen mijn moeder, nou, als je nou wil, wil reïncarneren bij die Erika, zorg dan dat ze terugkomt. En jou, ja, hoor, 14 dagen nadien kregen we een brief. En een kaart van Erik en daar we na een paar jaar. Of tweeënhalf jaar zoiets. En dat was net voor kerstmis. En in januari was ze alweer terug. En dat heb ik al die tijd ook geweten. Dus dat was ook niet afgewerkt. Dus zo is het gewoon. En dan hebben we Harold. Die is vrij gezellig. Dan ben ik op zoek naar een leuke, euh, leuke vriendin voor. Want. Dat is een goede jong, maar die heeft ooit verliefd geweest op een meisje. En daar voelt hij zich eigenlijk nog een bepaalde niet verantwoordelijk voor. Zij heeft nu een andere vriend. En toch bel ze, bel ze hem regelmatig op als ze in de zeven zit. Dan moet hij altijd voor de dag komen. En dan wil ik even vertellen, Elisabeth, dat, of Monique, dan wil ik even vertellen dat, Anita heeft twee kinderen, en die heeft Nick en Femke. Nick wordt twintig. Dit jaar een Femke, in november wordt Nick 20 en in november wordt Femke 17 En dan heb ik nog een heel lief uh, kleinkind en dat is onze Wilhard. Die woont met Erika en met Wilfred hier bij mij en dat is een schat van een kind. Een pittig kind is het, hij heeft karakter, maar hij is zo lief. Nu heb ik hem van de week geleerd of van de trouw, hij wordt in 14 in juni wordt hij 2. maar als Erik als morgens werken is, dan ga ik als, als morgen al voorbij hem liggen, want zij slaapt dan bij hun, en dan, heb ik, dan ga ik bij hem liggen. En als hij dan wakker wordt, ik kan hem niet meer naar beneden dragen. Dus dan heb ik hem van de week geleden van de trap af Dus ik heb gezegd, op je kontje zitten, en zij ging boven aan de trap op zijn kontje zitten. Dan heb ik zijn handje vastgepakt en mocht hij op zijn kontje, voetjes naar beneden, op zijn kontje, voetjes naar beneden. Ja, dat ging goed, ze dus kon hem niet te dragen. Nou, nu is hij als weg, hij gaat wel, als hij mee naar beneden mag, gelijk op zijn zit zitten voor de trap. En dan gaat hij, en dan pakt hij de leuning vast. En dan stapt hij, met hun erbij natuurlijk, stapt hij zo naar beneden. Dus, dat zijn, weet jij, een beetje uniek, hoe mijn gezin in elkaar zit. Nou, en daar is het gewoon ontzettend leuk mee, en we hebben het gewoon gezellig onder elkaar. Dus, dat is alles wat ik daar even van wil weten. Nou, Esmeralda zegt, bij mij flupt er iedere keer mijn draadloos uit. En ik heb iedere keer mijn kabel, iedere keer geen de kabel is niet aangesloten. Maar nou, daar word ik ook helemaal niet goed van. Maar dat maakt niet uit. Ik ga natuurlijk iedereen die op dit moment weer de weg heeft gevonden, even welkom heten. Dat is Marie. Marie, welkom. Goedenavond lieve Marie. Welkom hier bij, hun, bij mij, de Ridder Radio. En dat is er een link heb ik al gehad. Nou, verder is er niemand bijgekomen, dus ik zou zeggen, allemaal heel goede naam. Dus dat wou ik even jou kwijt, um, En ik hoorde dat jouw uh, operatie goed gegaan was, dus het is alleen maar fijn natuurlijk, om dat zo uh, te mogen ervaren. En ook maar dat het hele tijdje goed blijft gaan. Want het is natuurlijk ook heel wat, uh, wat, ja, dat willen gewoon niet. Wij hebben het gewoon heel gezellig onder elkaar eh, donderdag. Het is gewoon zo. Ze hebben allemaal evenveel voor elkaar over. En ze zeggen elkaar op tijd als het niet zin de waarheid. En dat is gewoon leuk. Even kijken. Dat is gewoon zo, zeven van L is maar ze heeft waarschijnlijk binnen de angst. Toch nog vraag: Heeft ze echt binnen de angst. Kijk Jan, wat ik bij jouw schoonzus doorkrijg, is dit het volgende. Ja, Jan is een keer bij mij geweest, dus ze kende gezin. En Theo kende een gezin ook, want die is ook even merken gedaan. Ze dus heeft ook heel de bubs. De hart heeft hij denk ik niet gezien, al niet, maar je heeft ook een beetje de bubs gezien. Het is zo, jouw zus, wat ik daarvan doorkrijg, je hebt mensen die zijn, je hebt die mensen die zijn geboren om te trouwen en om kinderen te krijgen en om voedster te zijn en om... om, om om Bij jouw schoonzus krijg ik het gevoel door dat zij een geboren vrijgezel is. Dat zij gewoon een geboren vrijgezel is. Ik weet niet wat voor het sterrenbeeld dat zij heeft. Maar ik heb niet het gevoel dat ze... Ik heb niet het gevoel dat zij de waarheid al tegenkomt. Dus zolang zij niet diegene tegenkomt waar meteen, ehm, um, de hart voor open staat, dan, dan sluit zij zich af en dan blijft ze liever vrij gezellig, als dat ze, um, dan dat ze zich binnen. Ik ken iemand die bij ons rijden, die heet, Jan zegt, nee nou ze lijkt veel op tante Ans, en die is ook altijd alleen geweest. Dus het zit ook nog een beetje in de genen. Uh, een beetje in de genen zit het. Toch van de van, dat liever vrijgezel, of liever geen partner, als, als een partner te moeten hebben om een partner te hebben. Want zo ken ik een, een, een, een vrouw, die rijdt. en die ken ik nu al is een, een vriendin tussen haakjes van Anita. En die ken ik. En die heb ik nu in, in, in die is nou twee jaar tijd al vijf keer hartstikke verliefd geweest. En nu is ze dan iemand gevonden en die gaat ze nu meer samenwonen. Ze kent hem geloof ik drie maanden of vier maanden en ze gaat er nu meer samenwonen. Want ze voelt dat het goed zit. Maar zou die man waar zij drie maanden of, of, of een half jaar leven op was, ook. Um, met haar samenwoorden, had ze daar ook mee samen gaan wonen. Dus dan denk ik dan, nee, die hebben een relatie, om een relatie te hebben, maar niet omdat ze zeggen, van, nou, dat is die. Dus ik denk dat dat een beetje is, en dan is ze roven nee, kind. Dus ik kan je alleen maar zeggen, Is alleen maar, uh, nou, zegt, het lijkt wel hoe minder ik begin te zien, hoe meer ik van boven door krijg. Dingen die van mezelf van belang zijn, maar ook voor anderen. Als ik iemand voor het eerst spreek, dan kan ik hun huis, dat ik hun huis te zien krijgen en dat soort dingen. Nou, dat is alleen maar mooi, Monique. Want je ziet wel, je hoeft niet te kunnen kijken in de werkelijkheid om dingen via de spirituele wereld door te krijgen. Want als ik spiritueel werk. Doe ik altijd mijn ogen dicht. Om goed binding te krijgen met boven. En dat is alleen maar mooi. Dan komt gewoon je gave gewoon helemaal naar voren. Dat is alleen maar prachtig. Dat is alleen maar heel mooi. Ja, liever, dat ik zeg, liever alleen gelukkig als samen ongelukkig. En dat is ook zo. Maar ja, zo denken. Zo, ik zal, zo zal ik maar denken. Um. Maar ze zo, zo, zou het er zo iedereen maar over denken. Beter alleen gelukkig als met z'n twee ongelukken, En zo werkt het ook. Maar je hebt mensen die kunnen gewoon niet alleen zijn. We kunnen echt niet alleen zijn. Nu eigenlijk eerst van jezelf houden. Theo zegt, mijn vrouw is net een gekreukelde krant. Dat zegt ze zelf, maar ik vind haar nog steeds mooi. En het is ook zo, Connie is gewoon ook een mooie vrouw. En ze heeft heel wat meegemaakt. En ik vind alleen maar al dat Connie een mooie vrouw is, zodat ze dat, dat, ze, dat ze allemaal meegemaakt heeft, dat ze dat gedragen heeft. En dat ze er op een bepaalde te positief mee om kan gaan. Het is ook zo, om niet alleen te zijn, om, te zijn, om te geen relatie te hebben. Maar ik weet dat, mijn tante Anneke, die is al achter in de tachtig. En die zit nou nog iedere dag te klagen van, oh Nelly, dat kan niet alleen zijn. Oh Nelly, dat kan niet alleen zijn. We gaan weet niet wat dat is, alleen zijn. Die moet weten, die woont in een, in een, in een, in een, hier bij ons in zo'n zo tehuis. Hebben ze allemaal hun eigen woonkamer, hun eigen slaapkamer. Ze wonen allemaal apart, maar dan wonen, wonen ze in een soort... Als ze dan buiten komen, als je daar binnenkomt, dan kom je in een grote uh, uh, uh, tuin, zou je het eigenlijk kunnen zeggen. Een overdekte tuin. Dat is dan hun straat en dan is dat uh, helemaal overdekt. Daar nou, worden allerlei activiteiten gegeven. Uh, dan doen ze bloemen schikken, dat doen ze bij elkaar gezellig koffie drinken, dat doen ze uh, andere leuke dingen. Je kunt daar lekker in een bankje gaan zitten, staan overal planten, waar je gezellig even een bakse koffie kunt drinken. En dan zit mijn tante te zeggen, Nelly, kan je alleen zijn? Oeh, Nelly, kan je alleen zijn? En dan zeg ik gewoon van, ja, maar er zijn hier zoveel mensen die ook alleen zijn. Ja, maar daar hou ik niet van. Daar hou ik niet van. Ik hou uh, er niet zo van. Uh, weet je wel, dan met, met die mensen te praten. En dan zeg ik, ja, nou dan moet ze niet alleen zijn. Ja, nee, maar die wil gewoon een man wijzig hebben die ze elkaar kan commanderen. Hey, doe eens even, Pietje doe eens even dit. En Pietje, dan ga je eens even voor mij en dat. En Pietje doe eens even zo. En aan de andere kant wil ze iemand hebben waar ze voor kan zorgen. Want daar vindt zij gezellig, tafel, die dekken morgen zo'n buiten met elkaar. Daar is natuurlijk ook wel iets voor te zeggen. Maar je kunt ook daar gezamenlijk gaan zitten eten. En dat zijn allemaal. Iedere keer ook ik ken die zaai ook. Ik kan niet alleen zijn. Oh, ik kan niet alleen zijn. Iedere keer zegt, van dat aardappels. Die is volgens mij aardappel aan het koken. Maar het is maar het is gewoon zo. En ik vind, ik vind ook eigenlijk, elke leeftijd heeft zijn charme, en als je op een gegeven moment iemand tegenkomt waar je gewoon heel, uh, heel verliefd op kan worden, en dat het heerlijk is, nou dan is het natuurlijk met z'n tweeën, kan het ook heel gezellig zijn. Dat is ook gewoon zo. Dat moet je ook niet zeggen, dat is niet zo. Je moet niet zeggen, ik zweer het af, want ik wilde gewoon helemaal niet. Maar je moet ook daarentegen ook gewoon helemaal gelukkig, alleen gelukkig kunnen zijn. En dat is iets wat ik heb moeten leren toen ik in, in, in, in mijn relatie ben gegaan. En dat heb ik ook in mijn boek zo beschreven. Ik moest leren om alleen gelukkig te worden. En dat was, en dat was heel moeilijk. Maar het is, dat was een stuk karma dat ik in dit leven af moest werken. Maar ik vind het gewoon zo, ja nou heb ik natuurlijk altijd nog een hele, weet uh, een hele goede band met, met af. Dat is nog steeds mijn man, zo noem ik dat. En die woont met Harold samen. En Wilfred woont bij mij, met Erika en de kleine. Maar we zijn gewoon één familie. Dat kom komt gewoon eten elke dag. je komt hier al twee keer per binnen gewandeld. Naar Willard kijken natuurlijk, want het is een oogappel. De kleine Willard, want ja, opa is een alles natuurlijk. He. Dan komt je naar de kleine Willard kijken. En, en, en, en, dan, en, dan, en dan komt ook eten, want ja, Harold komt weer ook eten. Ik doe altijd koken voor hem. Want ik vind het gewoon gezellig om te koken voor de familie. Nou, en dan zitten we hier gezellig, uh, s'avonds te eten. Nou, en dan na het eten, dan gaat de Wildfabrik Erika en half weer werken. Naar een schoonmaakproject. En dan blijf ik nog even, en dan blijf ik nog even bij Willard. En dan ga ik het dus daar even Met de duiven, met de duiven zorgen. Nou, ik zie dat er op dit moment ook onze aller binnengekomen is. Om lekker te knuffelen. En natuurlijk ook heet Joka, die is ook van de partij. namen. Lieve schatten, welkom hier bij mij in het programma van Vrede Radio. Maar weet je wat het is? Weet, weet je wat het is, dat alleenig kunnen zijn, ik geloof, uh, ik moet het natuurlijk nooit uh, vanaf uh, mezelf. Kijk, als ik het vanuit mezelf ga bekijken, dan zeg ik gewoon van, jongens, het is zo zalig om lekker alleen te zijn. Gewoon heerlijk, het is dus helemaal tot jezelf te komen. Ik weet wel, dat had ik vooral toen ik in mijn gezin zat. Ik was er altijd voor de kinderen en tot midden in de nacht, maar toch had ik af en toe behoefte om lekker alleen gewoon met mijn eigen dingetjes bezig te zijn. En ik vind dat daar elk mens recht op heeft. Dus ik ook, ook wat iedereen wil aanraden: wat je ook doet in een relatie, zorg altijd dat je iets hebt voor jezelf. Wat, wat van jou is. Dat stukje van jou, dat vind ik, uh, vind ik heel belangrijk. En dan, of dat dat nou is, dat je een muziekinstrument gaat spelen, of je gaat lekker een boek zitten lezen, of je trekt je even terug. Maar ik vind in elke relatie, moet je nooit je eigen persoonlijkheid verliezen. Want zo gauw, als je je eigen persoonlijkheid gaat verliezen, in een relatie, dan krijg je dat gevoel van, wat is nou eigenlijk een relatie? Nou, zoveel zo bijzonders is het nu. Nee, dat zijn die mensen die eigenlijk in hun relatie, in het begin, niet voor zichzelf zijn opgekomen. Oh. Kijk, als jij een relatie hebt en je laat mijn je relatie merken, want ik heb ook nog geleefd, ik hou van jou, maar dat wil niet zo zeggen dat ik daardoor mezelf zij zet. En je gaat er gewoon die niet meer om in die relatie. Dan zal die relatie dat zomaar moeten aanpakken. En Jan zegt, ik heb de koelkast. En dat is ook zo. Jan heeft de koelkast en in de radio. Hé hey Jan? Nou, en ik, Danje komt ook binnen. Goedenavond lieve Danje. En dan zeg ik gewoon, van, nou, dat moet je doen. Ik weet het wel, als je van iemand houdt, dan durf je vaak niet je eigen mening te zeggen. Of te zeggen, hoe wil jij het nou hebben? bang om die ander te verliezen? nou, dan verlies je die ander maar. En dan kan je die betere vroeger in de verkeeringstijd verliezen, als dat je heel je leven op de toppen van je tenen moet lopen. Dus dat moet je altijd goed voor ogen houden. Je kunt heel veel investeren in een relatie, maar je mag nooit jezelf verliezen. En dat is heel belangrijk. En nu ga ik het toch weer een zeven trok krijgen. In het begin in het programma van donderdag, toen hadden ze het over zo'n bio, die, hoe heet dat ding ook alweer? Die bio um, stabiel, hè? Ja. We hadden het over magnetiseren. Red zei, het is toch wel makkelijk als je uh, als je een magneet aan je arm hebt en je laat de schroeven vallen, dan komt het van eigen, raak je op. En toen kregen we natuurlijk al gelijk als een magneet en wat uh, Um, wat, wat het allemaal kan doen. En dat is natuurlijk uh, en dat is natuurlijk uh, zo, we kregen het ook over die biostabiliteit. Die, nou, die heb ik, mijn kinderen hadden die aan mij cadeau gegeven. Nou, ik werd er doodziek van. Ah, natuurlijk ging ik hem dragen, maar nou, ik werd er zo beroerd van, die keer kind. En als ik dat ding afleed was er helemaal niks meer aan de hand. Maar zo gauw ik dat ding aandeed, en dan dacht ik, ja, een paar dagen voor nou, op een gegeven moment kon hij meer lopen, kon hij meer dit, kon hij dat. En toen heb ik dat ding op het internet gezet, te koop aangeboden, en mensen hadden erop gereageerd. En ik heb het voor dat bedrag verkocht, wat waar, waar het ook nog andere, mensen hoefden dan geen, hoe weet het, geen uh, uh, verzendkosten en zo te betalen. En die, hebben het gewoon, die waren er hartstikke blij mee. En, dus die heb ik we gewoon weggedaan. Ondanks dat ik van mijn kinderen had gekregen, maar we hebben ik aan dingen, Dat toch niet werkt. En daar gaan we het op, en dan wil ik het daar eens over hebben, dat het ook vaak in je gedachten zit. Kijk, verschillende ziektes in wereld. Dus je door, door, door, door zelfs, door negatieve zelfsuggestie, kun je je eigen zelf ziek voelen. Als je zo, wat het op en je, en je gelooft erin dat dat helpt, dan zul je zeker beter worden. Want dan is het, want dan neemt het die zelfsuggestie. Mensen kunnen dezelfde zelfsuggestie, dan ga ziek maken. En dan kun je te, met tegen suggestie, kun je dat, uh, weer, ik zie dat plonk ook binnenkomt, groeien nadat die de plonk. En dan kun je dan met tegen suggestie, kun je dat ophelpen. Zeg je nou iemand die, door zich, kijk, iemand die heel ongeneeslijk ziek is, lieve mensen, die kunnen wij niet beter maken. Hè? Dat kun je niet. Mensen die ongeneeslijk ziek zijn, hoelang die twintig van die biostabiele eh, dingen aan hun nek en er helemaal vol met mee stenen, die, gaan, die komen, gaan toch, komen toch te overlijden. Dat eh, helpt niet. Je kunt wel de bepaalde tijd dat die mensen er nog zijn, gewoon hun, hun, hun kwaliteit van leven een stuk. ...aangenamer maken. Maar het is niet zo... ...maar het is niet zo... ...dat je... daar uh, door mensen beter kan maken... ...maar wel mensen... ...heel veel mensen hebben ingebeelde ziektes... ...die hebben, die, die, die hebben een, een buurvrouw... ...die heeft uh, maagkanker... ...ik zeg maar iets... ...en dan hebben we hun ook toevallig gedaan maag ...en gaan zichzelf inbeelden... ...als ik dan op de angst ga hun zeggen... Ach, niet als jij tegen die persoon bij je hebt. En je kan zeggen, als jij elke dag aan je oog krapt, aan de rechterkant, dan zul jij helemaal van je maagpijn afkomen en die persoon gelooft dat, dan gaat ze van haar maagpijn af. Waarom? Omdat het maar een suggestie was wat ze had. Ik weet nog goed, ik had vroeger een buurvrouw en, uh, die naast mij woonde en toen uh, belde ze me op. Kan jij niet even komen? Kan jij niet even komen? Ik zeg, ja, ik kan natuurlijk. Ik zeg, wat is er nou? Ik ben heel ziek. Ik ben heel ziek. Ik zeg, goh. Want ze, ze, ze had het altijd aan de darmen, zei ze. Ik heb aan mijn darmen. Ze sprak, ze. ik ben heel ziek. De dokter, die heeft, uh, gezegd, ik ben heel ziek. Ik wordt mij nooit meer beter. Ik zeg, nou, wat heeft de dokter dan gezegd? Ja, die heeft gezegd dat ik suggestie heb. Ik heb suggestie, zegt ze. En dan word ik helemaal, kan ik kan niet van beter worden. Dus met andere woorden, die had, de dokter had tegen haar gezegd, luister eens, lieve mevrouw, u bekeert helemaal niks, u hebt gewoon, chirigeert u, u, u dat u iets hebt, maar u hebt gewoon helemaal niks. Maar de mens dat woord had zoveel effect op haar, toen zei ik tegen haar, ja maar weet wat het betekent? is, dat je gewoon helemaal niks hebt. Je bent zo gezond als een vis, maar je maakt je eigen ziek door jouw gedrag. En daar voel je dat ook zo. Nou, en dat was, kijk, en dat wil ik alleen maar zeggen: voor zulke gevallen helpt alles. Dus daar dat, dat, dat helpt alles voor. Alles uh, voor. En, en dan is het niet erg, dan maakt maak het ook niet uit wat vermiddel je ook gebruikt. Wat vermiddel je ook gebruikt en wat je ook doet. Dan helpt het altijd. Ja, ik heb al wel. Ooit, ja, ja, ja, laat ze gaan. Nee, wat leuk, natuurlijk. Ja, Achteraf. Ik heb suggestie. Ja, mooi verhaal. Maar dit hebben we echt. Kijk, ik, ik, ik leer. Heb jullie ook hier op gisteren jullie ook pendelen geleerd? Hè, hoe je moet pendelen. Op mijn cursus doe je dat ook. Kijk, als jij natuurlijk op een gegeven moment ouders hebt die aan een ongeneeslijke ziekte zijn overleden, en jij loopt met de angst, dan je denkt ik ga die ziekte ook krijgen, en jij gaat met de panel werken, want je weet, ja, als je hier kan, ja, ja is rechts en nee is links draaien, en als je dan zegt van, word, krijg ik ook die ziekte van mijn ouders, dan zal die geheid ja draaien. Waarom? Omdat die panel dan niet reageert op de waarheid, maar die reageert op je angst. En die zal zeker ja met jezelf ervan bewust bent dat je dat, dat je ja hebt, dat, dat, dat je het ook hebt. En zo werkt dat. Ja, dat is ook zo. Alles werkt als, je, als, jij, als, je, als jij maar gelooft, dat het werkt. Monique zegt, aan biostabiele is toen toch een heel uitzending de opgelegd. Ja, het is, het is. Ik had van de week, was er een programma op de televisie en dat ging over uh, crèmes. Ja, dat had, dat had met crèmes te maken. En dan hadden ze een test gedaan voor oogcrèmes. Om eventueel die blauwe link onder je ogen weg te doen. En, uh, en of rimpeltjes en zo. En dan hadden die vrouwen dat moeten gebruiken. En toen hebben ze dat uh, bekeken. En dat kwam er uit die test. de test. Deze vrouwen die zeiden wel. dat het ene, Ze hadden het weken gebruikt. Ze hadden geen resultaat. Maar het duurste product. Want ze wisten niet hoe duur dat het was. Maar het kwam er dan uit. Dat het duurste product. Dat was wel een product dat ze prettig vond om te smeren wat niet vettig was, wat lekker aanvoelde, maar het had geen resultaat. Dus dat was het, dat was een potje van 129 euro, en daar schrokken ze van dat het zo duur was, maar het had geen resultaat. En daarom zeggen ze ook, de meeste dingen die in de winkels te koop zijn, hebben totaal geen resultaat. Maar ik geloof altijd nog in mijn, ik geloof wel altijd nog in mijn paracetamol, als ik als ik een migraine heb, ik had vroeger heel zware tabletten van de dokter gekregen. Dus toen had ik die buisluiter eens een keer zitten lezen. Nou, dat was ook niet je van je dat. En als ik dan migraine had, en dat jullie weten, ik heb de zaterdagavond verteld, ik heb ook vanaf een vrijdag geen alcohol meer op, hè, lieve mensen. Ik heb het afgezworen, ik ben de zaterdagmorgen met die hele hoofdpijn wakker geworden. En ik heb me eigenlijk echt voorgenomen om geen alcohol wijn meer te drinken. Ik heb nog een halve fles in de koelkast. Ik weet trouwens niet dat er zit, maar ik heb nog eens niet meer naar gekeken, maar er zit nog iets in, volgens mij. En ik heb niet meer gedronken. Ik ja, heb wel aan de alcoholvrij bier, want ik vind, ik moet die smaak proeven, hè? die bittere smaak, die vind ik lekker. Hè? Dus dan, maar ik geloof in de paracetamol, en ik heb ik zetpillen van 1000 milligram en die zet ik een, en dan app ik het een beetje weg, en dan zet ik er nog een, een paar naar de hand. En ik ben weer boven jou. Ja? De, de bio de bio genoemd. Oh, oh, oh. Dus, dat is natuurlijk altijd. Ja, goed hè, dan geen wijn te drinken. Oh, nee, hoe kan ik aan een nieuwe fles Black Suède komen? Ja, lieve Guus, dat was een lekkere geurtje hè. Ja, die was van al Alvon hè. Die black Chouette. Ik weet niet of ik er nog een heb liggen boven. Maar die is van... Die is van Avon, hè? Die geur, de black suede. Laatst zegt dat die bij een spirituele winkel te koop is. 16 euro. Ja, is dat de black te koop? Bij welke spirituele wereld dan? Of is het wat anders? Ja, maar ik nam elke dag een hele fles. <laughs> ah, ik nam elke dag een hele fles, plooi. Dat weet ik ook wel. Ik, werd, ik moet nu weer helemaal terug. Ik dronk elke dag twee glaas, één glaasje wijn en dan, uh, ik, deed, ik dronk het zo. Ik schonk een glaasje wijn, een glas wijn in. Dan nam ik daar een slokje van en dan vulde ik het nog een keer bij en dan dronk ik verder slechts Dus dat was Natuurlijk, heel goed. Maar, op een gegeven moment werd het een glas helemaal leeg. Weer helemaal vullen, slokje ervan en bijvullen. Dat waren dan al tweeënhalve glas. Dan, dan, Klokken, klokken, glas, klokken, klokken, glas, vol schenken en een ding. En op een gegeven moment was fles flesling. Het begon al zo erg te worden dat ik al aan de tweede fles begon op een dag. Dus met andere woorden, ik had weer zo'n hevige hoofdpijn. Dus ik had verschrikkelijke hoofdpijn. En wat gebeurde er nu? Ik heb afgezworen dat ik niet, niet, niet drink. En ik heb het ook vanaf een vrijdag niet gedaan. Dus ik vind dat van mijn eigen goed Ik heb er dus straks eigenlijk zo te denken. Oké. Denk, hey. En nou Ineke trouwens. Ik heb er dus straks ook nog aan die Peter lopen denken. Ik heb er dus straks aan die Peter, uh, Peter uh, lopen denken. En ik was zo aan het eten koken. En toen kreeg ik zo'n gevoel binnen. Was Peter... Uh, iemand die altijd een beetje wantrouwig was naar mensen die ik niet kende, want dat gevoel kreeg ik binnen. Ik weet niet of jij dat kan beamen, maar dat gevoel kreeg ik binnen. Maar het is namelijk zo, ik heb wel, Guus, heb, ik heb wel uh, een, uh, ik doe ook, ik verkoop ik ook nog geur, want mijn kinderen hadden vorig jaar een keer geparen. Een uh, aftershave gekocht van een ander merk. En toen ben ik daar consulenten van geworden. En dat doe ik alleen maar bestellingen als ik het voor mijn kinderen afscheven moet stellen. En je, want ik heb daar al meer dan een jaar. Dus hij was niet hij was niet uh, uh, terughoudend naar mensen die die ik was juist goed van vertrouwen. Maar dat gevoel kreeg ik in één keer binnen. Ik zat zo aan hem te denken. En ik kreeg in één keer een gevoel over me. Van, het lijkt net op dat hij wat wantrouwig was. Het kan ook zijn dat hij in, uh, van binnenuit, dat hij misschien door zijn werk of door wat, dat hij juist vertrouwen kon hebben. Maar dat hij van nature misschien toch gereserveerd kon zijn. Van de natuur uit, want het is zo als je contact hebt met de ziel, daar weet je alles van, dan, dan, dan zie je de binnenkant. Nou, ik zie dat Colinda binnenkomt. Goedenavond, lieve Colinda. Fijn dat je er bent. En trouwens, proficiat had dat je dochter nou de huisje heeft gekregen. Nou, dat is hartstikke fijn. Nou, Dat hadden we straks al gezien toen had je gezegd een donderdag in een ding zat. Nou, dat vind ik hartstikke fijn. En komen ze nu bij jou in de buurt wonen? Dat is alleen maar fijn, toch? Kan ze eindelijk daar zo wegwaarts? Kijk, dan kan, ze, dan kan ze aan de toekomst gaan denken. Hè? Want weet je wat het is, lieve Colleen? Wanneer zij dadelijk in de rust zit in een ander huisje, dan zal zij ook uh, aan kinderen gaan denken. Dus dan zul je toch nog ooit oma kunnen worden? Want nu mag dat pas, nu kan dat pas. Zodat dadelijk helemaal over is, en ze is, uh, En als, als ze dan dadelijk weer helemaal op rust zit, ze is helemaal over, en ze zit dingen, dan gaat er, dan gaat... Uh, dan gaat ze besluiten om zwanger te gaan. En dan zal het kleinkind gaan komen wat jij hebt mogen zien. Zo mag ik het tegen je zeggen, je weet, als het. En daarvoor ook, zeg ik ook altijd. Uh, als ik dit mag zeggen over zwangerschap, dan kun je er gewoon vertrouwen dat het zo is. Want ik vind het toch altijd heel erg gevoelig liggen. Ja, en het heeft natuurlijk ook te maken met migraine, want ik weet je waar migraine ook vandaan kan komen? Door te vet eten, want migraine heeft te maken met je gal, hè? Of met je lever, hè? Met je gal, hè? De gal in je lever heeft ermee te maken. En als je te veel, wanneer ik chocola durf te eten, dan krijg ik ook migraine. Of als ik te veel vet durf te eten, dan kreeg, had ik ook altijd last van die grenen. En nou, de laatste tijd had ik uh, bij de Aldi, hadden ze van die lekkere worstjes. van die boeren -worsen. En die heb ik een paar keren meegenomen, een paar weken achter elkaar. En dat s avonds, dan s'avonds ga ik een paar van die worstjes zitten te eten. En, de, en het is ook een zaterdagmorgen dat stuk van die worstjes dat ik overgaf. Dus ik denk, en die wijn, en die worstjes bij elkaar, want dat dat finesse is voor me. Bel. Nee, dat had ik niet verwacht. Nou, ik heb, nou goed, luister, lieve Colin. nou, ik heb mijn eigen nooit op jouw zoon geconcentreerd. Ik ben al, als jij me dat vroeg over jouw dochter, heb ik me eigenlijk al meer op jouw dochter geconcentreerd, en dan liet ze mij die huizen zien. Wat ik dan vertelde, en dat zij inderdaad een huisje zou krijgen. Maar op jouw zoon heb ik me nooit geconcentreerd daarom. Dan heb ik alleen nog maar geconcentreerd wat met, met zijn werk te maken had. Toen heb ik me eigenlijk op hem geconcentreerd, maar niet op een huisje. Dus ik kan niet zeggen, dus als ik me eigenlijk niet concentreer, over, over, om ergens iets over te weten te komen, dan krijg ik dat ook niet zomaar spontaan door. Want zo vind ik het zo leuk, dat jullie altijd vragen, sommige mensen vragen mij wel eens, hier op de chat, kan jij geen contact leggen met uh, Pim van Tuin? Ik zeg maar niet. Nee, waarom? Mijn interesseert haar die Pim van Tuin helemaal niet. En aan de andere kant, als zijn familie niet naar nou zou vragen aan me. dan kan ik me eigenlijk voorstellen dat ik dan recht heb om contact te leggen met de overledene. Maar ik kan het niet zomaar met iedereen die al aan de andere kant is, omdat ik nieuwsgierig ben naar hetgeen wat ze daar aan het doen zijn. Of nieuwsgierig zijn naar die persoon. Dan kan, dat is natuurlijk niet mijn gave. Om uit nieuwsgierigheid contact te leggen met een overledene. Dat is alleen maar wanneer mensen mij vragen. En of ik contact wil leggen met iemand die overleden is. Dus zo is het ook met jouw zoon. Ik heb mijn eigen jou. Oh, dus met andere woorden, dus het huisje wat ik heb mogen zien, dat, dat er, ze, ze lieten mij dat huisje zien. Dus als dat dan, dat huisje wordt, dat als je zoon krijgt, ja, dan, hebben ze me dat, dan hebben ze dat door elkaar gehaald. Of hun hebben mij, mij het al laten zien, maar dat ik er geen acht op geslagen heb. En gedacht, omdat ze mij dat lieten zien, dat het met jouw dochter te maken had. Want dat was, als je bij jou de straat hebt, gaat, en je gaat de hoek om, en dan zo werd halverwege, ze laten het me weer zien, daar staat het, dat huisje dat ze toen zien. ik zeggen, mijn broertje is 21 jaar terug overleden. Hij was heel vaak bij me, dat voelde ik. Ik heb wel contact met hem gehad via anderen, maar een paar weken heb ik voor het eerst zelf met hem gesproken. Nou, dat is alleenig, maar... Ja. Soms kan iemand spontaan doorkomen met een boodschap, dat klopt. Ja. Dat is hartstikke goed. Dus dat is natuurlijk heel mooi, als je zo spontaan, ik, had, ik kreeg dat ook met mijn moeder, daar kreeg ik spontaan contact mee, met, met mijn zus, toen dus ze net overleden was, kreeg ik spontaan contact met hen. Ze zei toen nou precies alles tegen mij, wat na de hand nog door een ander medium is uh, be, bewaarheid, en wat ook de toekomst nu na tien jaar, ook allemaal is uitgekomen wat ze toen zei. Dus... Dus dat is alleen maar uh, leuk, Colin, Maar voor je dochter ben ik heel blij. Kijk, ook al is die man daar weg, uh, of moet die man daar weg, of wat het ook mogen zijn, zij moet uit die omgeving weg. Zij moet, uh, zij moet daar weg. Daar, daar, daar was te veel negativiteit gebeurd, en wat toch op een gegeven moment blijft hangen. En dat kan op een bepaald moment haar toch blijven beïnvloeden. Dus daar, uh, daar kan ze toch een uh, gevoel voor blijven krijgen. En dan kan ze zich onrustig voelen, wat minder slapen, omdat die negativiteit daar hangt. En dat is natuurlijk uh, heel vervelend. En daar kom ze helemaal, dan kan ze helemaal de, het achter zich laten. Kijk, als jij, als jij in, een, in een huis woont. Waar veel heeft afgespeeld. Wat zij er allemaal in meegemaakt met die buurman. En jij blijft daar wonen. Ook al gaat zo'n buurman weg. Ze heeft het toch in dat huis ervaren. Dus zij blijft daar. Dat blijft zij mee dragen. Gaat ze nu naar een ander huisje. Ze gaat dan haar manier uh, aankleden. Het fijn vinden. Dan kan ze dat, dat achter zich laten. En dan kan ze zich achter zich laten, en dan kan ze uh, verder, en dan kan ze weer aan haar nieuwe toekomst gaan uh, denken. Ja, lekker plooien, want ik zeg ik toch weer 18 schat ja, is vanavond, ja, het is lekker gezellig druk, en dan op de maandagavond, het is toch allemaal helemaal fijn, en we gaan nu toch de zomermaanden in, en in de wintermaanden is dat altijd, ja, zo krijgt ze een nieuwe start. Dus het is heel goed. Het is heel positief, heel fijn. Dat, uh, hè, want daar zei ik toen ook altijd tegen, ja, maar nou dat voelt, voelt ook zo. Als je nou lekker in je gevoel gaat, dan moet je ook zeggen, ja het voelt ook goed. Het voelt uh, prettig. En dat is ook zo. Nee, me, nee, kom ook binnen, me. En Adrie, komt ook binnen. Goedenavond, lieve Adrie. Hallo, lieve Adri. Ja, Monique zegt ook: ik heb ook in een oud huis heel veel meegemaakt, en nu ze verhuisd is, het behuisd, dus is ze geen nacht meer, lacht nee, me meer, meer echt rust. En ik had dat toen ik in de Doornbos woonde, hè, toen had ik iedere keer hard kloppingen. Dan ging mijn hart iedere keer met zoveel slagen naar mogen. Dat zat ik weer aan de 175 slagen per minuut. En dan, dan lag ik, en op een gegeven moment dan werd dat rustiger. Dan ging ik mijn polsen op de kraan uh, houden. En wat had ik gelezen in de meeste centrosclopedie? En, en dan ging ik, of ik ging, of ik ging uh, je adem inhouden. Maar dat is heel goed, hè. Als je hart, uh, in één keer uh, flink hard begint te kloppen, dan moet je even je adem inhouden. Tot je niet meer kan, en dan op dat moment dan wordt het, komt het weer goed. En nou, dan is het zo, dan is het zo dat het, uh, dan is het zo dat het uh, dat het weer goed is. En dat heb ik nu niet meer. Ik heb de, nu geluk, niet meer. Ik heb dat ook niet meer. En ik heb het in de Montagnola-stad nog wel een paar keer gehad, maar hier nog niet. Dus ik weet gewoon dat al hetgeen altijd... wat er nu allemaal gebeurt, dat me dat gewoon een beetje langs op kleding opgehaald. Dat ik me niet meer aantrek. We gaan natuurlijk alles over die oranje. Nou, ik heb gisteravond in ieder geval met Wilfred de Jonge Dui van allemaal een oranje ringetje aangedaan. Aan de ene kant hebben ze de vaste voetring waar er een nummer op staat. Die moet je er al aan doen als ze acht dagen oud zijn. En dan heb ik zei, maar je kunt ook van die andere ringetjes kopen. Die heb ik een nummer op. En die heb ik heb ik die ringetjes aangedaan. Zo is dus oranje. Ik, uh, ja, je hebt zo'n allerlei kleuren. Maar die man die zei toen in België, want we geven in België om de ringetjes te halen. En uh, toen zei die man, uh, ja je moet oranje nemen mevrouw. Dan zijn ze gelijk in, uh, in stemming jouw duiven. Ja, dan zijn er klaar. En ze kunnen een heel jaar zien als ze ergens naartoe gaan dat ze vanuit Nederland komen. Hè? Dus ze hebben nog een oranje ringetje. En we moeten het huis van de week nog versieren. Maar nou, dat komt nog wel. Want zij zijn de enigste in de straat. Nou ja. Zeker ze dan als je al huis ah, Nou Jochem komt ook nog even binnen op de valreep. Maar ja, die komt lekker voor Gus. Want daar gaat Gus natuurlijk weer het komende uurtje. Voor jullie. Ja, ik heb gouden vondringen. Maar nou, inderdaad hebben we allemaal een gouden ring aan, he. Daar uh, ben ik mee getrokken. Maar dan is het wel lieve mensen. Daar gaat Gus het programma weer overnemen. Die gaat in zijn natuurtuin. Uh, Natuurtijd met Gus en zijn vriend, en dan gaat hij weer in zijn tuin. Ik wens jullie natuurlijk allemaal nog een hele fijne voortzetting van de avond. Geniet in ieder geval al het programma van uh, Guus. En ik zou zeggen, ik ben er maandag en zaterdagavond weer voor jullie. Van 8 tot 10, en dan hoop ik weer gezellig samen te kunnen zijn met iedereen die me lief is, en ook jullie het we weer samen kunnen zijn met elkaar. Allemaal bedankt dat jullie weer de moeite hebben genomen om aan te schuiven in het spiritueel praathuis van het zesde zintuig en weer gezellig met elkaar hebben kunnen babbelen over van allerlei dingen. Mijn rest nog om jullie heel veel toe te wensen, een stevige knuffel te geven en op zijn Brabants gezegd, hou doen!